Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft maatregelen aangekondigd... als reactie op de twee recente aanslagen in Jeruzalem. Zowel Israël de daders en mensen om hen heen harder straffen... onder meer door ze direct uit hun huis te zetten. Ook wil Netanyahu meer burgers bewapenen. Daarvoor moet de wet worden aangepast. En de bedoeling is dat dat versneld gebeurt. Bij de aanslag van vrijdag op een synagoge schoot een Palestijnse man zeven mensen dood. Gisteren schoot een Palestijnse jongen van 13 twee Israëliërs neer die zwaar gewond raakten. In het zuiden van Pakistan zijn minstens 41 mensen omgekomen bij een busongeluk. Volgens lokale autoriteiten reed de bestuurder van de touringcar te hard... terwijl hij een U-bocht probeerde te maken. Vervolgens raakte de bus een pijler van een brug... waarna de wagen in een ravijn belandde en een brand vloog... Ernstige verkeersongelukken komen vaker voor in Pakistan. Er zijn veel slechte wegen en mensen houden zich vaak niet aan de verkeersregels. Een speciale politieeenheid in Memphis in Amerika wordt opgeheven... vanwege de dodelijke mishandeling van de 29-jarige Tyree Nichols. Het is de afdeling waar vijf agenten werkten... die worden vervolgd voor dat incident. Volgens de politie hebben de verschrikkelijke daden van een aantal leden... de eenheid in een kwaad daglicht gezet. De agenten zijn ontslagen en opgepakt. Vandaag worden de Nederlandse slachtoffers van de holocaust herdacht... bij het Auschwitz-monument in Amsterdam tijdens de nationale holocaustherdenking. Het is deze week 78 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd... het internationale symbool van de holocaust. 102.000 Joden, Roma en Sinti uit Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord... in de concentratie- en vernietigingskampen van Nazi Duitsland... De herdenking begint straks om 11 uur en wordt live uitgezonden op NPO 1. Het weer, het is bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt 4 tot 7 graden vanmiddag. Vanavond en komende nacht ook overwegend bewolkt met vanuit het noorden regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Groen van de AWB.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 we gaan naar Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al paas is strooien goed en moe haar bloesje voor de dag. De meisjes maken stijve paviljoen, in de haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt, af verkeer...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 Dat is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw. Zij krijgt van al de zorgen toch de allergrootste knal. Zo'n vrouw die voor haar kinderen de leven geven wou. Zo'n kausenbrijster, zenuwelijster van een kleine vrouw.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 de grootste smart in het moederharte van die kleine vrouw. Als het vrouwtje van een rijke man wat kleding nodig heeft, gaat ze naar Parijs op koopt bij heers toiletten. Maar zo'n hongerlijster die haar kinderen ook graag netjes ziet, moet op uitverkoop bij Brenninkmeijer letten. Voor een jurkje met een scheur, of wat verbleekt van kleur, ligt als een hond te wachten morgens zes uur voor de deur.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 Zelfs mijn deurtje dan voorbij. Het kan je moedertje niet deren, want ze kent haar jongen best. Die vliegt als een jonge vogel tot terug weer naar het nest. Mijn gedachten zullen volgen, jou mijn jongen, jou alleen. Wat een moeder hart kan raden, voelt mijn lieveling niet een.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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. We leven de, de tijd van de leer.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 Sjalaladi, sjalalala. Ja, die weten hoe het kwam. Sjalaladi, sjalalala. Want ze zaten in je schoot. Sjalaladi, sjalalala. En je gaf ze stukjes brood. Sjalaladi, shalalala Als een rood kijk jij me lachend aan. Mijn hart ging snel en had geen ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan niet. Dan zei ik keer op keer, er is geen ander meer waar ik van hou. Hoe vergeet ik niet die dag, la shalalala. Dat ik jou voor het eerst daar zag, la shalalala. Mooi is het leven met jou.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 De zon belicht de zee. Sha Vlak voordat de zon verdwijnt en de maan Zes maanden schijnt Daarom hoop ik dat je gaat, dat me zegt jij wordt mijn vrouw Want dan ga ik naar de Noordpool Met jou Als de zon dan weer Laten we baby bijlen aan de noordpool de temperaturen. Ik ben nog nooit op de Noordpool was het zeker de afgelopen dag. Behoorlijk koud was het, maar overdag weer zon. Maar uh, s'avonds en s s'nachts behoorlijk koud. En voor Lisette en de Telstra's worden u Gert en Hermie met uh, die populaire plaat Alle Duiven op de Dam. En nog een populaire plaat is uh, Meisjes met Rode Haren. Dat was de grootste hit van uh, Arne Jansen ooit. Het lied is een vertaling voor het Duitsstalige lied Midgen met rode Hagen. Gecombineerd door Manfred Uberdorter uh, en Hans-George Moselene. En werd in het Nederlands vertaald door Pim van Zijl. Het nummer werd een jaar later...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 Dat is waar nostalgie en melancholie ZANG Yes, no. ...de kinderen daaronder moeten lijden. Zij alleen dragen het leed, ...want wij weten hoe het gaat. Als een mamie of een papie, goed het huis verlaat, ...blijf dus voor de kindertjes.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 We hebben een heleboel grote hits gemaakt en een mindere grote hit, maar wel een bekende hit bij je. Bij mij in ieder geval, toen ik nog heel jong was, nog een snotneusje was, is... Uh, Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Rob de Nijs nu hier op de lokale omroep VFM Landvoort. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen? We kunnen het niet.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 Of ik vond het gewoon erg leuk. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard bedankt nog eventjes Kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En uiteraard ben ik er volgende week zondag weer tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Voor nu, ik wens u nog veel plezier. Dan meteen CFM uh, Jazz. En ik heb nog een paar leuke plaatjes. Onder andere deze dame: Dorothea Margareta Scholte van Zwieteren. Beter bekend onder haar artiestenaam Teddy Scholte. Geboren in Den Haag op 11 mei 1926. En al daar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 Zeven dagen stond hij open. Het hele huis is ondergelopen. Denkt u toch eens even alle meubels dreven. Dag mevrouw van Wal, Weet u het nieuwtje al? Nee. Een druk Haan uit Koog aan de Zaan hij heeft de kraan open laten staan. Zeven weken stond hij open. Heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even alle auto's drie. Dag mevrouw Verkamp, weet u het van de rand? Ja. Hendrik Haan uit Kool aan de Zaan heeft de kraan laten staan. Het is niet waar. Zeven maanden stond hij open. Op heel de stad is ondergelopen. Oh, Denkt u toch eens even, niemand meer in leven... Wie komt er aan? Hendrik, Hendrik hangt het Kocht aan de zang. Hendrik, hoe is het gegaan? Had je de kran open laten staan? Oh, zei Hendrik, het was maar even. Het hele verhaal is zo overdreven. De keukenmat een tikkie nat onverwijld opgedwijld, Zo gebeurt, zo gedaan. <lacht> zei Hendrik, Haan, Alle dames scheen. Teleurgesteld naar huis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 Zichtbaar verstoord ging intussen de opera voort. En ze zag in de zaal daar de wafelvrouw, de wafelvrouw Pardus. Kom maar binnen, kom maar binnen, ga die wafelvrouw? Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw: Wat is merkbaar. aangedaan. Want hij kon ze hartst moeilijk verstaan. En ze zag in de zaal daar de toverheks, de toverhex Waar Laat me zakken, laat me zakken, die toverheks. Zij je pakken, zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, die wafelvrouw. Ja die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw. In de zaal ook de barones, de barones Baldus. Duw niet, duw niet, had die barones. In de smeerde, in de smeerde zijn de barones. Laat me zakken, laat me zakken, had die tover. Ah, zeg je pakken, zeg je pakken, zijn je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, had die wafel. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen zijn de wafelvrouw. Dat is stom. Ik had op brul op de luid. Want hij kwam er haast niet meer bovenuit. En ze zag in de zaal op de oude heer. De oude heer Pardus. En niet zo. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer.